8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Campagne tegen werkstress in de zorgsector. Geen zicht op bestand in Syrië. En Titanic Cruise begint met pech. De inspectie SZW begint een campagne tegen te hoge werkdruk in de zorgsector. De vroegere arbeidsinspectie gaat controleren hoe zorg- en welzijnsinstellingen voorkomen dat de werkdruk medewerkers te veel wordt. In de zorgsector werken ruim 1,2 miljoen mensen. Volgens de inspectie is het belangrijk dat die mensen het werk volhouden... omdat er in die sector toch al een personeelstekort dreigt. Instellingen moeten zelf nagaan of de werkdruk leidt tot ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als dat zo is, zijn ze verplicht maatregelen te nemen... en die vervolgens te bespreken met de werknemers. De inspectie gaat controleren of ze dat ook doen. In een loods in Den Haag hebben de douane en de Fiat 50.000 liter sterke drank ontdekt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 De VN-veiligheidsraad steunt Annan volledig bij zijn vredesplan. Mitt Romney heeft zijn oud-tegenstander Rick Santorum... een kundige en waardige opponent genoemd. In de race om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap van Amerika... gaf Santorum gisteren de strijd op. In een verklaring feliciteerde Romney Santorum met de campagne die hij heeft gevoerd. Ook de republikeinse kandidaten Newt Gingrich en Ron Paul prezen Santorums campagne. Ze benadrukten dat ze zelf in de race blijven. Romney is nu torenhoog favoriet en zal het dus waarschijnlijk op 6 november opnemen tegen president Obama. In Paramaribo hebben een kleine 5000 mensen meegedaan aan een protestocht tegen de amnestiewet in Suriname. Door die wet gaan de huidige president Boutersen en andere verdachten van de decembermoorden vrij uit... ook als ze in een proces worden veroordeeld. De stille tocht in Paramaribo was georganiseerd door het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname... Daarin zitten allerlei maatschappelijke en kerkelijke organisaties... en ook een organisatie van nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. Onder de deelnemers waren prominente Surinamers als oud-president Venetiaan... en mensen die onder Venetiaan in de regering zaten. Ook in Amsterdam was er een betoging tegen de amnestiewet. Minstens 250 mensen deden daaraan mee. In Zuid-Korea zijn de parlementsverkiezingen aan de gang. In totaal mogen bijna 40 miljoen kiesgerechten de hun stem uitbrengen... In het land zijn opiniepeilingen verboden... maar volgens analisten mondden de verkiezingen uit in een nek aan nek race tussen de conservatieve regeringspartij NGP en de links-liberale oppositiepartij DVP. Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap voorspelde deze week... dat geen enkele partij erin zal slagen de absolute meerderheid in het parlement te veroveren. Een van de belangrijkste twistpunten is een onlangs geratificeerd vrijhandelsverdrag met Amerika. De oppositie is het niet eens met de overeenkomst en wil er opnieuw met de Amerikanen over onderhandelen. Het schip van de Titanic herdenkingscruise... heeft zelf te kampen met tegenslag. Het schip de Balmoral moest terugkeren naar de Ierse kust... omdat een passagier hartproblemen had gekregen. De passagier is met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. De Balmoral vertrok zondag uit de Britse havenplaats Southampton. Het schip volgt de route van de 100 jaar geleden vergane Titanic... en heeft 1300 passagiers aan boord. Onder wie nabestaanden van opvarenden van de Titanic... Op de plek waar het cruiseschip zonk wordt komend weekend twee herdenkingen, wordt, eh, worden komend weekend twee herdenkingen gehouden. Meer dan 1500 mensen kwamen bij de ramp om het leven. Het weer vanochtend nog flink wat zon, vanmiddag veel stapelwolken... en dan neemt de kans op een bui toe, staat een matige zuidwestenwind. 11 graden wordt het aan de kust, 14 graden in het zuidoosten. Morgen een vergelijkbare dag met in de ochtend zon en in de middag een bui. ANRB-verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits... met eigenlijk geen bijzonderheden. De langste files staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Knopendraasdorp Raasdorp, 7 kilometer. En de A12, Duitse grens Arnhem, bij Westervoort, 8 kilometer. Harry, die investering kost veel geld. Maar we zitten krap bij kas. We krijgen namelijk nog heel veel geld van onze klanten.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. De arbeidsinspectie neemt de zorgsector onder de loep. Vooral de werkdruk is de inspectie een door in het oog. We praten we zo met de directeur van de inspectie SZW, Marga Zuurbier. En de financiële markten twijfelen openlijk aan de kredietwaardigheid van Spanje. Daar helpen noodbezuinigingen niets aan. Zo lijkt het. Spaanse journaal heeft het weer over crisis. Aquí in Madrid porque el Ibex 35 se apunta hoy de nuevo a los dos grandes bancos con estas caídas sucesivas en las últimas semanas la mitad que antes de empezar la crisis. Spanje is na heel veel steunmaatregelen weer terug bij af. Daarom doet de Spaanse regering er nog maar weer een schepje bovenop. We bezuinigen dit jaar nog eens 10 miljard euro. Boven de 35 miljard waartoe de regering al had besloten. Maatregelen die gisteren bekend werden gemaakt... hebben de onrust op de Europese beurzen niet kunnen wegnemen. We gaan erover praten met onze correspondent Rob Zoutberg. Die is hier. rob, welkom. Um, ja, de markten die reageerden gisteren niet goed. Hoe ze straks gaan reageren, daar, dat houden we in de gaten natuurlijk. Maar wat kan de, regering, kan de Spaanse premier nog doen om de schade te beperken? Nou ja, ik heb de openingen van de kranten van vanmorgen voor mijn neus. Daarop zien we een zeer vermoeide premier Rajoy. En wat wacht hem vanmorgen? Om negen uur zit hij opnieuw in het Spaanse parlement. Hij was gisteren in de Senaat. En vanaf negen uur krijgt hij te maken met Kamervragen. Hij zal moeten uitleggen wat zijn volgende plannen inhoudt. Wat we nu weten, extra 10 miljard weghalen bij de... Deelstaten. hij zal daar opnieuw tekst en uitleg uh, over moeten geven... want er is twijfel in Europa, maar er is nu ook twijfel in Spanje... over de koers die, uh, die, die zijn regering uh, is ingeslagen... Met, met deze nieuwe ronde bezuinigingen. Wat gaat het opleveren en gaat die Spaanse economie eigenlijk nog wel weer eens groeien. Dat is de twijfel natuurlijk. En die twijfel, die zie je terug in de kranten vanochtend? In de openingen van de kranten? Nou, ik, ik zie hem voornamelijk terug in het vermoeide gezicht van, ja. uh, van Rajoy. Die gisteren echt wegrende voor journalisten. Um, kijk, Rajoy heeft natuurlijk bij zijn aantreden gedaan... Uh, wat iedereen... Wel verwachten wat hij ging doen, namelijk een strenge lijn van bezuinigingen afkondigen. Het ging om miljarden, het ging om tientallen miljarden. Laatst wat we natuurlijk wisten, 27 miljard. Daar komt die 10 miljard nu overheen. Maar het leeft hem eigenlijk op dit moment zo weinig op. Want we zien dat renteverschil met Duitsland, dat zien we maar oplopen. Het schommelde gisteren rond de 6 procent. Maar het is Italië voorbij gestevend inmiddels. En ja, het is. Nogmaals, het, is, het zijn twijfels over. Waar het nou eigenlijk allemaal toe leidt. En of het nou werkelijk echt goed gaat komen. Hmm. Uh, het is al eerder deze uitzending aan de orde gekomen. De economie blijft maar krimpen. Blijft niet goed gaan. Uh, banken. Zijn zwak, maar die hebben toch steun gekregen van de Europese Centrale Bank. Die hebben echt duizend miljard in die banken, vooral in Zuid-Europa, gepompt. Nee. Nee. Wat is daarmee gebeurd dan? Heeft dat niet, helemaal niet geholpen? Ja, het is een van de grote zorgen. Zorgen in Spanje over werkloosheid, zorgen in Spanje over de positie van die banken. De kraan is opengegaan in Brussel, dat weten we allemaal. Er is ontzettend veel geld juist naar die zwakke banken... Eh, die, in die lokale sparkassen van Spanje toegegaan. Maar wat zien we? Dat geld was natuurlijk niet bedoeld... om het allemaal maar uh, binnen, binnen de muren van de bank te houden. Nee, dat was om, om de kredietwaardigheid van die banken te vergroten. Dat geld moest weer naar buiten toe. Dat geld moest naar uh, bedrijven toe gaan. Dat geld moest naar particulieren toe gaan. En dat gebeurt maar niet op dit moment. Kortom, is geld naar die banken toegegaan? Mooi. Maar het levert op dit moment eigenlijk zo weinig op... behalve dat die banken dan zelf kunnen zeggen... we zijn wat beter geruggesteund door al die miljarden... die we inmiddels binnen, binnen ons huis hebben. De bezuinigingen, de extra bezuinigingen de en hervormingen die nu heeft aangekondigd hè, na het, tijdens het Paasweekend eigenlijk, die hebben geen rust gebracht op de beurzen. Kan je inhoudelijk wat vertellen over die bezuinigingsmaatregelen? Wat houdt dat in? We, we, we weten, en dat is een deel van de onrust. We weten daar heel weinig van. Er is naar buiten gebracht. We gaan nog eens 10 miljard weghalen. Niet meteen nu, maar wel zo, zo tegen het eind van het jaar. Begin volgend jaar. Het is dus geld dat weggehaald moet worden bij deelstaten. Deelstaten die zelf mogen beslissen over gezondheidszorg en over onderwijs. Die dat zijn zal... relatief autonoom dus? Die zijn relatief autonoom. De autonomia's, het woord zegt dat natuurlijk al in Spanje. Mm. 7 miljard zou het moeten gaan in de gezondheidszorg. Nog eens 3 miljard in het onderwijs. Maar ja, veel meer dan een persbericht op een A4'tje weten we daar nog niet over. En ik denk dat zometeen vanaf negen uur... dat ook een van de eerste vragen zal zijn... die premier gooi voor zijn kiezen zal krijgen. Ja, en dan internationaal nog even, op, Want hoe wordt er nu in Europa gekeken naar Spanje? Je geeft net al aan, Spanje is Italië voorbij... als het gaat om de hoogte van de rente. Ja, en wat en zagen we onmiddellijk. Monti, die daar stond in Italië om uh, Spanje eigenlijk de les te leren en te zeggen van... we moeten oppassen dat we geen Spaanse toestanden hier hm. krijgen. Dus ineens zijn de rollen omgedraaid. Waar dat doet de zaak de, geen goed. Dat doet de zaak geen goed. Net zo goed als uh, Sarkozy uh, in, in presidentiële race... nu ook het, het Spaanse voorbeeld als een soort doembeeld... zijn kiezers voor ogen houdt. Hij zegt stem socialisten en je eindigt in net zo'n puinhoop als Spanje. Dat is natuurlijk handig voor Sarkozy. Dat is handig voor zijn eigen uh, herverkiezing. Maar het helpt natuurlijk binnen binnen de Europese gemeenschap helpt het weinig... als buurland Italië je, je, je afvalt... en dan ook nog een keer uh, uh, de grote man in Frankrijk opstaat... om te zeggen, we moeten vooral niet de, de weg van Spanje volgen. Het helpt Rajoy allemaal niks. En dan kan je dus zeggen, oké, okay, we gaan al die miljarden weghalen. En st sterker nog, we willen terug naar 3% in Spanje eind volgend jaar. Gisteren berekend dat je dus dan 60 miljard uit die economie zou moeten schrappen. Dat verklaart iets van die vermoeide ogen van Rajoy. en. Waarschijnlijk ook dat hij wel wat steun uit de rest van Europa kan gebruiken. Ja, dat is bijna niet te doen voor hem. Onze correspondent in Spanje op Zuidberg hoorde. Wij gaan verder naar Jos Versteeg, analist bij Zakenbank Theodor Gillis. Meneer Versteeg, goedemorgen. Goedemorgen, Leiden. We zagen een heftige reactie gisteren op de beurzen. Maar we weten ook dat markten kunnen overdrijven. Is dat nu ook het geval? Nou, ik kan me wel die zorgen goed voorstellen van beleggers over Spanje. Het was natuurlijk duidelijk dat het probleem niet opgelost was met die leningen van de Europese Centrale Bank. En iedereen verwachtte eigenlijk dat, het, dat de zorgen wel weer terug zouden komen. En het begon natuurlijk met de opmerking van premier Rajoy. Dat hij minder wilde gaan bezuinigen. Eigenlijk op het moment dat die maatregelen van de Europese Centrale Bank effect hadden. En de rente onder de 5% daalde. Dacht meneer Rajoy van ja, nu kunnen we de teugels laten vieren. Ja. En dan gaan we wat minder bezuinigen. En eigenlijk van dat moment, vanaf dat moment begonnen beleggers zich grote zorgen te maken. M maar uh, meneer Versteeg, Rob Zoutberg gaf het net ook al aan. Ja, nog meer bezuinigen. Die economie gaat al naar beneden. Is dat dan ook niet een, een slecht teken? Je moet het toch uh, laten draaien daar? Ja, dat is wel de zorg die er ook uh, speelt nu. Uh, we hebben recente cijfers ook gezien van uh, de economie in Spanje. En die waren uh, recent niet goed. Het gaat de verkeerde kant op daar. En als je dan inderdaad in een wegzakkende economie uh, extra gaat bezuinigen... Dat, uh, dat helpt niet echt. Dat hebben we bij Griekenland gezien waar dat toe geleid heeft. Dan maak je de recessie eigenlijk alleen nog maar erger. Maar ja, uh, je zal aan de andere kant toch ook iets aan je schuldenlast moeten doen. Dus uh, het is een duivels dilemma. Nou, meneer Versterk, zegt u, maar waar draait dit op uit? Uh, Hopelijk komt het uiteindelijk allemaal wel weer goed. Ja, en, en willen ze, nou nou maar kijk, uiteindelijk willen ze toch de markt geruststellen Nu met nog meer bezuinigingen. En uh, ik denk dat het allemaal heel moeilijk wordt. Kijk, als je gaat bezuinigen in een economie die krimpt met ongeveer de helft van de jongeren werkloos. Dan lopen er heel wat, mensen, heel wat jongeren rond die genoeg tijd hebben om op straat eens met stenen te gaan gooien. Dus er komt grote druk op de regering. Maar ze hebben weinig andere keus. Dan gewoon verder te gaan met bezuinigen en een hele diepe recessie door te gaan. En zich te wenden tot Europa, tot het steunfonds? We gaan er uiteindelijk nog niet van uit. Maar er zijn wel flink wat partijen, toenemend aantal partijen, die denken dat het gaat gebeuren. Niemand weet dat natuurlijk. En we mogen hopen dat het niet gaat gebeuren. En als het gaat gebeuren, dan, dan zal er heus wel weer een oplossing voorkomen. Ja, maar nog even, even een puntje bepaald. Waar zitten de financiële markten op te wachten? Op een nog strengere bezuiniging of op daadwerkelijke steun? Europa, de eurozone, nee, nietersteunen, nee niet de versteunen. als als het dus als het dus blijkt dat Spanje echt niet meer zelf kan kan lenen. Dat zou een heel, heel grote zorg zijn. Dat is, dat is niet goed voor de markten. En uh, die grens, daar, daar zitten we nu tegenaan. Dus je mag hopen dat uh, er uiteindelijk wel weer wat geruststelling komt. Dat Spanje uh, uiteindelijk weer uh, nog dus inderdaad die bezuinigingen doorvoert, doorvoert. Heel streng beleid gaat voeren. En dat de rente dan weer wat zakt. Misschien uh, grijpt de Europese Centrale Bank nog wel in met wat steun aankopen. En dan uh, ja, kan er misschien wel weer wat vertrouwen komen. Kijk, als je in Duitsland minder dan 2% rente krijgt... dan zijn er toch altijd wel weer partijen die denken van... van ah, Misschien komt het wel weer goed. En we nemen dat hogere rendement in Spanje wel. Goed. Nou, dan wachten we af. Op. Wachten we op dat strenge beleid. Eh, Jos van Versteeg, hartelijk dank. Tot je dienst. De stallingen stromen leeg. De wegen raken weer vol met Scarrevents. Jawel. Hoort u zo meer over? Is verkeersinformatie Wijnand Zwaan. 25 files. Nou, de spits uh, verloopt echt uh, onopvallend. De langste files staan op de A9 vanuit Alkmaar en de A12 bij Arnhem door werkzaamheden. Eentje valt verder nog op op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Na een ongeluk voor Maastricht, 4 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Bij veel Nederlanders kriebelt het. Het caravanseizoen staat voor de deur. De eerste sleurhutten, zoals ze ook al worden genoemd, rijden alweer over de snelwegen. Mooie gelegenheid voor verslaggever Jeroen Schutijzer om eens te kijken hoe het staat met de kipcaravan. Vorig jaar maakte het bedrijf in Hogeveen na faillissement een doorstart. En de vraag is of het lek nu boven is. Hier zijn we de wanden aan het frezen voor, uh, voor de nieuwe uh, kipshelter. Dat is een uh, sportieve caravan die... Uh, allerlei kleuren beschikbaar is. Dat is nou een schietpistool. Hier worden de wanden mee vastgezet... die er overheen verlijmd zijn, als het ware. Henk Gunning, directeur. Anderhalf jaar geleden was ik hier ook. Toen was het een treurige zaak. Ik hoorde eigenlijk helemaal geen herrie. Dat is een slecht teken in een fabriek. Nee, een fabriek moet kabaal zijn. Want, want toen nou ja, was Kip op sterven na dood. En toen kwam Boedelbak de boel overnemen... En hoe gaat het nu? Nou, ja, Je ziet het, het is volop in bedrijvigheid. We zijn maart vorig jaar, toen u was begonnen met de productie... hebben we 500 kervens gebouwd. Kunnen we nu zeggen dat uh, dit merk weer gezond is? Of is dat nog een te snelle conclusie? De kervenmarkt is, uh, is niet zoals het geweest is vroeger. Ik denk ook niet dat de tijd dat er in Nederland... 25.000 kervens verkocht worden ook snel weer terugkomt. Maar ik denk dat wij met onze nieuwe modellen... Uh, goed in de markt bezig zijn. En wij hebben er ook vertrouwen in dat dat, uh, dat, dat goed verkocht zal gaan worden. Maar, maar geen duizenden. Die tijd is echt voorbij. Hoeveel moet u er verkopen om, uh, om een beetje te zeggen... van, nou, dit is een mooi jaar geweest. Doordat wij een andere aanpak hebben dan onze voorgangers... en op een andere manier de fabriek hebben overgenomen... is ons break-even ligt veel lager dan uh, bij de vorige kip-eigenaar het geval was. Want wij 500 caravans verkopen dan hebben wij een prima jaar. 500, 600 caravans. En hoeveel was dat vijf jaar geleden dan? Nou, toen wij het overnamen lag het break even van kip op eh, rond de 800-900 kerven. Hoe heeft u dat gedaan? Nou ja, zoals u ziet, we hebben de, de productiewijze is veranderd. Dus we kunnen op een slimmere manier produceren. En we hebben natuurlijk veel minder afschrijving, omdat eh, als we, toen wij de inboedel van de curator overnamen, veel eh, grote investeringen al gedaan waren. En daar kunnen wij op voortborduren. Dus we, de eerste 5 tot 10 jaar hebben wij die investeringen niet. We staan hier bij een machine. kost anderhalf miljoen euro. Anderhalf miljoen? Ja, dat is een, dat is een lijmstraat, zoals dat heet. Dan worden de wanden van de caravan uh, worden hier helemaal verlijmd. Ja, Als je zo'n dingetje nieuw moet kopen... Uh, dat brengt enorme kosten met zich mee. Hij stond hier al te weken kwamen. Dus... Zijn de schelters al af? Ja, er zijn, zijn een paar af. Die kunnen we zo wel uh, bezichtigen hier ja. in de servicewerkplaats. Oh ja, moeten we even kijken. Wat is dit? Dit is een, een, een Duits... Uh, Luchtafweersignaal. Oh. Ik kan hem wel even draaien, ja. maar eigenlijk mag dat niet. Dat mag alleen als er een caravan verkocht is. Oh. <laughs> nou, hij is vandaag al een paar keer gedraaid. Maar ik zal hem even nog... Uh... Dit is de shelter in het rood. Ja, het is knalrood. Nou, even naar binnen. Kampeert u vaak of niet? Heel veel zelfs. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben er niet zo een. Nee, hè? Maar er zijn heel veel mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Want, nou, hoe gaat u op vakantie, als ik vraag mag? In een hotel? Ja, of een huisje? Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is meestal wel luxe, hè? Ja. Veel mensen die hechten er waar aan Ze zeggen: we, we hebben ons eigen bed bij ons, onze eigen spullen. En uh, ja, als het, als het op één plek niet lekker is, dan trekken we door naar een andere plek. Je bent niet afhankelijk van het weer. Of... Met helemaal eigen baas? Ja, nou, ik ben niet over te halen, geloof ik. Nee, het duurt nog heel even. Je kan, als je dit, dit, uh, dit, die kleine shelter erbij hebt, overal kan je dat ding neerzetten. Bosjes, beetjes, en dan zijn we hier samen met je meisje. Dat is het mooiste wat er is. De kipcaravan. Dus, Jeroen Schutijzer was er om te kijken. Werkdruk in de zorg is een bekend probleem. Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om werkdruk bij hun personeel aan te pakken. Maar doen ze dat wel genoeg? De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalige arbeidsinspectie, gaat dat controleren. We hebben contact met Marge Zuurbier, directeur van de inspectie. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u aanwijzingen dat zorginstellingen te weinig doen om werkstress aan te pakken? Ja, we hebben onze analyses gemaakt op basis van de statistiek ook, Of op basis van wat er is verzuim in die sector, waardoor komen mensen, worden ze arbeid ongeschikt. En uh, daaruit blijkt dat de zorg uh, hoger scoort dan gemiddeld, een kwart hoger uh, dan gemiddeld. En als we dan een analyse maken waardoor het uh, wordt veroorzaakt, dan blijken de mensen uit te vallen en uh, ziek te zijn. Door, uh, in de helft van de gevallen door de combinatie van werkdruk, werkstress, agressie uh, en de combinatie met het werkrooster en de arbeidstijden. Abfacabo FNV opende vorige week een online meldpunt waar leden misstanden kunnen doorgeven. Werkt u met de bonden samen? Wij werken uh, intensief samen met, uh, met de bonden en met de werkgeversorganisaties, ja. En hoe gaat u het controleren? Want dat lijkt me best lastig om zoiets als werkstress uh, te meten, überhaupt. Ja, dat gaat, uh, wij, onze inspecteurs die gaan de instellingen in, gaan daar kijken op de werkvloer hoe er gewerkt wordt... We praten daar natuurlijk ook met de mensen die daar werken, de werknemers. En de direct leidinggever op de werkvloer ze praten ook met de ondernemingsraad. Die heeft ook een belangrijke taak bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Uh, vragen ook allerlei gegevens op uh, van de werkgever. En sluiten natuurlijk ook altijd af met een gesprek met de directie of het bestuur. Waar ze de bevindingen doorgeven en welke maatregelen genomen moeten worden gezien wat ze gevonden hebben. Ja, maatregelen, maar dat kost over het algemeen geld. Hebben zorginstellingen nog wel geld daarvoor, denkt u? Nou, ze zullen moeten, want ze moeten aan de wet voldoen. En het is niet altijd een kwestie van, uh, van geld. Het gaat erom dat je de gepaste maatregelen neemt en dat je zorgt, uh, de manier waarop je met, uh, met elkaar omgaat, of de medewerker bijvoorbeeld voldoende regelmogelijkheden heeft, of die deskundig is uh, en ervaring genoeg heeft, uh, dat soort zaken. Dus het is ook vooral aandacht geven aan je personeel en zorgen dat er prettiger werk kan worden. Nou hadden wij gisteren een organisatie in de uitzending die aangaf dat, ze, um, ja, dat het zinvol zou zijn om eens te kijken naar meer het gebruik van vrijwilligers meer in Nederland in de zorgsector, ook bijvoorbeeld in de oudere zorg. Zou dat een oplossing kunnen zijn wat u betreft voor de werkstress? Uh, er moet inderdaad voldoende takenverzorg uh, uh, uh, uh, zijn. En uh, hoe je dat precies besteedt. We moeten wel zorgen dat het inderdaad deskundige mensen zijn die berekend zijn op een taak. Want dat is een van de punten die kunnen leiden tot werkstress. Dat als je niet beschikt over de goede opleiding, ja. over de kennis en ervaring, dat dat juist druk geeft bij medewerkers. Ja, ja, maar nou goed, als deze... we dat wel kunnen, dan kan dat. Heel ja, goed. want deze organisatie zegt ook dat um, werknemers steeds vaker taken doen die ze eigenlijk vroeger niet hoefden te doen. Dan gaat het vooral over welzijn van van bijvoorbeeld ouderen in de, de oudere zorg. Dat zou je kunnen overlaten aan vrijwilligers, was het idee? Ja, dat kan. Dan wordt er natuurlijk over gesproken, ook over de zorg in het katshuis. Daar zal op bezuinigd gaan worden, in ieder geval. Dan zou het kunnen dat die werkstress nog meer gaat toenemen. Bent u niet iets te vroeg al met uw onderzoek? Nee hoor, want het blijkt juist op dit moment al zo te zijn dat er nu al te veel verzuim en te veel uitval is in de zorgsector. En daarom moeten er nu maatregelen genomen worden om dat op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Ja, om, om erger te voorkomen uiteindelijk. Ja, zeker. En het is ook niet zo dat het bij elke instelling, het is juist in de, in de zorg heel opvallend, dat bij de ene instelling het heel goed gaat en bij de andere is het heel slecht. Dus dat gemiddelde is al. Echt ten opzichte van het gemiddelde in Nederland, maar per instelling verschilt het enorm. En we hebben daar dus ook hele mooie voorbeelden van uh, die het goed doen. En die laten we ook bijvoorbeeld zien op onze uh, op onze internetpagina. Dat je ook kan zien dat het wel goed kan. Het is niet in de hele zorgsector alle instellingen dat het daar uh, niet goed gaat. Marga Zuurbier van de inspectie SZW. Hartelijk dank. Graag. Gedaan. Vijf minuten voor, half negen, is het helaas naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan weer eventjes naar Mayno Remmers. Die houdt zich vanochtend bezig met uh, het onderwerp overvallen van oudere mensen. Dat is een trend. We hoorden dat eerder deze week. Uh, dat moet stoppen, vindt minister Opstelten. Uh, vraag is dan, wat kunnen we daaraan doen? Uh, Mayno, je hebt vanochtend al gesproken met ouderen. Die moeten zelf goed opletten. Uh, wat zou de politie ja. kunnen doen? Ja, die... Nou, Corrie Strada, dat is iemand die heel alert is. Die als je aanbelt, nou, we willen hem laten horen... vragen ze eerst wie er beneden is. En uh, dan heeft ze boven nog een deur... en uh, kan ze nog de galerij opkijken wie er komt. Maar, hoor ik net van Andries van Voorneveld, zij is regionaal projectleider, senior en veiligheid van de politie. Ja, dan denk je, ik zit veilig, maar ze hebben hele gehaaide trucs. Ze hebben de meest fantastische trucs en uh, je bent gauw genoeg veilig als je maar met je eigen veiligheid bewust omgaat. He, dus doe niet zomaar open. Nou, dat heb je vanmorgen gezien. Je komt niet zomaar binnen. Kijk wie er voor de deur staat. Sommige mensen hebben een deurspion. Sommige mensen hebben een raampje of een, een kierstandhouder. Kijk altijd even voordat je open doet voor wie je open doet. Ja. Het lijkt dan dat, ja, dat lijken voor de hand liggende zaken, maar toch, ze doen zich voor soort thuiszorg. Ook van de politie uh, of anderszins. Ja, ze zijn heel vindingrijk. Postbodes? Alles. Van alle soorten en maten hebben we mannen en vrouwen. Ze, zien er altijd vriend, ze zijn vriendelijk. Ze zien er altijd goed verzorgd uit. Um, ze geven zich voor van alles uit. Um, dus zij zijn vindingrijk. Blijf de vraag: voor wie doe je open? Dus belt iemand aan. Vraag wat iemand kon doen. En verwacht je een postpakket? Logisch dat je open doet. Maar als je nou helemaal niets verwacht, doe dat niet open. En ga zeker niet binnen aan de deur. Ja. Jullie oefenen het ook, hè? Met ouderen samen. Nou, oefenen, oefenen. We geven voorlichtingsbijeenkomsten... Ja. omdat we, het gaat ons ontzettend aan het hart. We willen echt dat iedereen eh, goed nadenkt over zijn eigen veiligheid. En wat wij in Amsterdam in ieder geval doen... is dat wij bijeenkomsten organiseren speciaal voor senioren... maar heel geschikt voor jonge mensen. Speciaal voor senioren. En dan spelen we met eh, zeg maar een soort van acteurs spelen we uit... De, de aangifte zoals wij die binnenkrijgen, hè? dus nou, de voorbeelden die u net noemt, de postpakketbezorger. En dan vragen we aan het publiek, nou wat heeft u gezien en welke tips zou u deze mevrouw of meneer kunnen geven dat dit niet meer gebeurt? En ja, daar zat een prachtige tip bij. Ja, er zijn mensen die, die het zeggen van... joh, bedenk een smoes waardoor je een foto kan maken van iemand. Je bent zo'n leuke postbezorger, ik maak even een foto. Dat is echt gebeurd, hè? Ja, ja, dat is gewoon echt geweldig. Juist, en dat is wat zo leuk is aan deze manier... is uh, dat mensen uh, zelf allerlei tips bedenken. Ook uh, bedenken dat, dat ze ook niet zomaar open doen. En uh, uh, dat ze naar legitimatie vragen. En allerlei verschillende tips uh, waardoor zij het voor zichzelf veiliger maken. Maken. Ja, het is een combinatie. Hè? Die weten dat er iemand komt, vragen naar legitimatie. Het is een, komt het veel voor, is dan ook de vraag. Want nu komt zoiets weer in het nieuws. De minister roept er wat over. Uh, komt het veel voor of valt het ook wel weer mee? Nou ja, alles elke keer is te veel. Laten we daar, laat dat heel duidelijk zijn. Uh, als je kijkt naar oplichtingszaken. Uh, vorig jaar hadden we er zo'n zo 400 in de regio amsterdam amsterdam Oplichtingszaken, dus echt. Het voorbeeld wat u noemt, de babbeltruc aan de deur... Um, dat zijn er veel. Maar wat we ook zien is dat uh, zeker een, een vijfde deel daarvan... dat mensen al zeggen van je komt er niet in. Hè. Het voorbeeld werd net ook al genoemd. Uh, werd, ik ben niet oud. Je hoeft met niemand erover te praten. Want ze doen zich als, als twee jonge dames aan de deur. Of uh, heren die willen praten over uh, hoe je woont. Of, of, of een postpakket brengt. Gewoon niet mee aan de gang gaan. Nee, dat is eigenlijk de belangrijkste tip. We gaan er straks verder over praten... Met met uh, Corrie Stada en ook nog met de Anbo, de oudere Bond, die um, ook de nodige tips heeft. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Eindelijk buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren? In de nieuwste jurkjes van topmerken. Pastels, grafische prints, safari looks. heeft alles in huis. Voor je naar buiten gaat, eerst WKM.nl. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering leadership.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 campagne tegen hoge werkdruk in de zorg en het openbaar vervoer in Brussel komt weer op gang. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. De inspectie SZW begint een campagne tegen te hoge werkdruk in de zorgsector. De vroegere arbeidsinspectie gaat controleren wat werkgevers eraan doen om de druk acceptabel te houden. 1,2 miljoen mensen werken er in de zorg en de inspectie vindt het belangrijk dat die het werk volhouden. Dat er is toch al een personeelstekort.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 Gisteravond werd er een akkoord bereikt over de verbetering van de veiligheid. Er komen 400 politiemensen bij in Brussel. En ook komen er meer veiligheidsmedewerkers in het openbaar vervoer... die bovendien meer bevoegdheden krijgen. Toch zijn niet alle OV-medewerkers tevreden. Het is niet het feit dat het niet goed genoeg is. Het is gewoon het feit in de jaren negentig... we hebben hetzelfde geval al voor gehad met veel agressies en al... dan zijn er ook zo'n plannen geweest, maar die zijn nooit uitgevoerd geweest. Een TBS'er is anderhalve week geleden tijdens zijn verlof ontsnapt aan zijn begeleiders. Het landelijk parket heeft dat bevestigd. De man van 29 werd behandeld in een kliniek in Portugal. Hij is nog niet gepakt. De OM had de zaak niet naar buiten gebracht... omdat men dacht genoeg aanknopingspunten te hebben om de man te kunnen aanhouden. Er is daarom ook geen signalement verspreid. De Syrische president Assad heeft het leger nog niet teruggetrokken uit de belegerde steden. Gisteren had hij daarmee moeten beginnen. Volgens een akkoord dat hij met VN-gezant Annan heeft gesloten, zijn wel berichten dat er eenheden vertrekken. Maar er zijn ook berichten van nieuwe aanvallen. Onder meer op de stad Homs met opnieuw tientallen doden tot gevolg. Annan wil dat het geweld direct stopt. Uh, en het is time. That the The military went back to their barracks. Anan vindt dat het bestand dat uh, volgens hem uh, nog enige kans op dat, er, hem de enige, dat bestand is volgens hem de enige kans op vrede en dat bestand kan nog steeds ingaan zegt Anan. De deadline voor het voltooien van het terugtrekken van de troepen is namelijk nog niet verstreken. In een loods in Den Haag hebben de douane en de Fiat een grote hoeveelheid sterke drank gevonden. De Fiat. Het gaat om 50.000 liter. En uh, verschillende soorten sterke drank, zoals whisky, vodka en rum. En de Fiat doet nu onderzoek naar, uh, naar deze zaak. En het vermoeden is dat het om accijnsfraude gaat. De eigenaar van de loods wordt verdacht van accijnsonduiking. Er zijn geen arrestaties verricht. De Fiat onderzoekt nog waar de drank vandaan komt. De Nederlander die in Israël werd neergeschoten door de politie, is vrijgelaten, melden Israëlische media. Er is niet genoeg bewijs om de man vast te houden, zegt de rechter in Israël. De Nederlander zou na een ruzie met huisgenoten op tweede paasdag... hebben gedreigd om op straat joden af te maken. De toegesnelde politie schoot de man toen in zijn buik. De Nederlander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Protest in Paramaribo tegen de amnestiewet in Suriname. Zo'n 5000 mensen liepen mee in een stille tocht. Voor vrede en gerechtigheid en tegen de amnestiewet voor rechtvaardigheid. Door de wet gaan de verdachten van de decembermoorden vrij uit... ook als ze in een proces worden veroordeeld... De tocht was georganiseerd door het comité behoud democratische rechtsstaat Suriname. Dat bestaat uit maatschappelijke en kerkelijke organisaties. En ook een organisatie van nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden van 1982. En ook in Amsterdam werd een stille tocht gehouden tegen die wet. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. We zien op dit moment een wisselend weerbeeld met vooral in het midden en zuiden een bewolking... In het westen en noorden daar is het vrij zonnig. Het is nu gemiddeld een graad of zes. Nou, vanochtend blijft eerst die laaghangende bewolking ook nog aanwezig... maar geleidelijk komt toch de zon tevoorschijn. En richting middaguur middaguur zien we eigenlijk een afwisseling van zon- en stapelwolken. Vanmiddag ontstaan er her en der in het land ook een paar buien. En daarbij is ook een kleine kans op onweer en hagel. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. En daarbij staat er een zuidwestenwind en die is overwegend matig van kracht. Vanavond eerst nog een paar buien, maar later wordt het langzamerhand weer wat droger. En vannacht klaart het hier en daar op. Het uh, koelt af naar een graad of 3 vannacht. Nou, morgen donderdag dan zien we opnieuw een afwisseling van die stapelwolken, zon. En vooral in de middag weer een paar buien. En aan de temperatuur verandert het ook maar weinig. Het wordt morgen een graad of 12. ANUBE verkeersinformatie De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er zijn ook eigenlijk nauwelijks bijzonderheden. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat nog de langste vide... voor knooppunt Raasdorp, 6 kilometer. Wat opvalt is dat er nu wel een ongeluk is gebeurd over de grens bij Antwerpen... in de Kennedy-tunnel. is een ongeluk met vrachtwagens, behoorlijk ernstig. Het verkeer van Rotterdam naar Antwerpen en Gent kan beter omrijden. Via Bergen-op-Zoom en de liefkenshoek tunnel over de A17, A58 en de A4.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Twee verdieners met een laag inkomen moeten meer geld kunnen lenen voor het kopen van een huis. Partij van de Arbeid en PVV hebben kritiek op de banken die te strenge financiële eisen zouden hanteren. Volgens deze twee partijen kunnen de hypotheken met 30.000 euro omhoog, zodat ook deze mensen een huis kunnen kopen. We gaan erover praten met Tweede Kamerlid voor de PVV, Erik Lucassen. Meneer Lucassen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat zo belangrijk, dat die uh, klein laagverdieners meer kunnen lenen? Nou ja, het is uh, voor de woningmarkt op zich uh, heel belangrijk... dat uh, uh, ook mensen met een iets lager inkomen... wel gewoon uh, bij de bank aan kunnen kloppen voor een hypotheek. Die zouden dan ook gaan kopen, denkt u? Die uh, kunnen dan ook gaan kopen. Ja, zonder hypotheek wordt het natuurlijk erg lastig. Maar uh, ze kunnen wel een hypotheek krijgen, alleen niet zo'n hoge. Dat klopt. Um, we hebben gezien dat het uh, Nibud uh, het advies voor uh, twee verdieners heeft bijgesteld uh, naar boven. Nibud is een, een belangrijke adviseur in deze. Ze doen ook het advies uh, voor de nationale hypotheekgarantie. En ook het, uh, de gedragscode van de banken zelf is gebaseerd op uh, Nibud-normen. Uh, dus wij vinden dat uh, de banken daar minder stringent in moeten zijn. En uh, dus meer ruimte moeten geven voor ook die twee verdieners met een iets lager inkomen. Ja, en de banken uh, voelen de hete adem van de autoriteit financiële markten in de nek zijn ook officieel gewaarschuwd. Ze uh, zijn bang voor, voor boetes van de AFM. Want de AFM wil dat juist niet. En dat is misschien ergens ook niet zo raar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hoge schulden die particulieren in Spanje hebben. Uh, in Nederland, daar is ook voor gewaarschuwd door het IMF. Dat we eigenlijk te veel lenen met z'n allen. Laatst ook nog cijfers van NHG. Dat juist bij twee verdieners die scheiden uh, er veel problemen zijn met het terugbetalen van de lening. Je ziet die niet juist. Dat dit een problematische groep kan zijn als ze meer gaan lenen? Nou ja, we moeten natuurlijk uitkijken dat we in de aanpak van de schuldproblemen niet te ver doorschieten in de andere richting. Het NIBUD is een organisatie die juist een hele goede inschatting kan maken van de capaciteit, de leencapaciteit en de capaciteit om dat terug te betalen. Die hebben daar een advies over gegeven. En de twee verdieners van vandaag zijn natuurlijk ook heel anders dan vroeger. Vroeger waren stellen um, uh, uh, Anders ingericht uh, was er vaak één partner die werkte en een andere partner die uh, minder werkte of, of zelfs alleen maar thuis was. Uh, tegenwoordig uh, zijn beide partners vaak uh, aan het werk uh, en het is natuurlijk heel vreemd dat iemand uh, in zijn eentje uh, met een inkomen van rond 40.000 wel een hoger uh, bedrag kan lenen en uh, met z'n tweeën dat dat uh, niet zou kunnen. Ja, dus u ziet de bezwaren van het AFM, die ziet u eigenlijk niet? Nou, de AFM zou meer moeten luisteren naar het advies van bijvoorbeeld een belangrijke organisatie als Nibud, die eerder ook advies heeft gegeven over leencapaciteit. En het is gewoon heel belangrijk dat ook deze groep ruimte krijgt om een hypotheek te krijgen en zo de woningmarkt ook in beweging te krijgen. Goed meneer Lucassen, dan speelt er nog iets... want u trekt hierop met de Partij van de Arbeid, maar ook met de VVD. Want samen met de VVD pleit u ervoor dat woningcorporaties... zich alleen nog bezig gaan houden met sociale huisvesting. Dus verder geen activiteiten meer. Waarom niet? Waarom speciaal uh, op die taken richten en verder niks? Nou ja, we hebben uh, de laatste paar jaar gezien... dat uh, woningcoöperaties uh, steeds meer taken uh, naar zich toetrekken. En soms ook uh, door de politiek uh, toebedeeld krijgen. En uh, dat loopt soms uh, dramatisch af. We hebben dat bijvoorbeeld gezien met de coöperatie Woonbron. Uh, die uh, in het kader van een werkgelegenheidsproject... Uh, een kroegschip had, ja. had aangekocht. De, het beroemde drama met die Rotterdam... wat uiteindelijk uh, miljoenen heeft gekost. En waardoor... Ja, de coöperatie kopje onderging. Um, wij vinden dat je de coöperaties uh, moet beperken tot hun, uh, tot hun kerntaak. En dat ze eigenlijk het, uh, het bouwen van woonruimte um, uh, voor die categorieën waar de markt uh, niet in voorziet. Mm, ja, maar ze hebben ook een maatschappelijke taak en zo ziet het kabinet het ook. Hoe kijkt u aan tegen uh, die taak van woningcoöperaties? Dus bijvoorbeeld het meehelpen, de wijk netjes te houden. Moeten, moeten ze zich daar ook? niet meer mee bezighouden? Nou, wij vinden van niet. Wij vinden dat uh, de maatschappelijke taak van de corporatie... beperkt moet blijven uh, tot uh, het leveren van uh, woonruimte... voor bijvoorbeeld uh, de lagere inkomens. Want heeft u daar ook problemen gezien, zoals uh, in de commerciële activiteiten? Nou, t, uh, Je ziet een trend dat uh, gemeenten en de politiek ook in het verleden... Uh, steeds meer op het bordje van de corporaties hebben gelegd. Uh, de taken werden steeds verder uitgebreid. Uh, en ook nu liggen er voorstellen waarbij uh, corporaties de ruimte krijgen... om zich bijvoorbeeld met uh, onderwijs, met uh, inburgering... En met allerlei cursussen bezig te houden. Uh, en dat zijn allemaal uh, kosten en ook energie... die uh, gestoken moeten worden in de sociale huisvesting. Maar daardoor zijn ze toch niet in de problemen gekomen? Uh, dat klopt, maar uh, corporaties uh, klagen aan de andere kant steen en been dat ze uh, moeite hebben om te kunnen blijven investeren in die kerntaak, in het leveren van betaalbare woonruimte. Dus wij vinden dat je dan ook uh, die kerntaak zuiver moet houden. En uh, moet zorgen dat die corporaties zich bezighouden met de taak waar ze voor bedoeld zijn. Ja. En niet steeds uh, dat takenpakket verder uit te breiden. Maar stel dat zij niks meer in die wijk doen, niet op commercieel vlak en niet op sociaal vlak. Is er dan een andere partij die dat overneemt? Want bij die corporaties zitten, misschien moeten we zeggen. Zat, maar over het algemeen nog zit, zit nog wel geld. Nou ja, die, die verleiding is natuurlijk groot. Dat hebben we gezien bij heel veel gemeenten uh, uh, waarbij je zegt, van, nou, er zit een grote pot met geld bij de corporaties, dus laten we maar aan de corporaties vragen om allerlei uh, taken op zich te nemen. Wij willen dat uh, uh, wel beperken, maar wel met de aantekening dat uh, uh, in eerste instantie gekeken moet worden welke partijen uh, bijvoorbeeld scholen kunnen bouwen, bijvoorbeeld uh, een, een wijkcentrum of een uh, huisartsenpraktijk kunnen bouwen. Is het zo dat de markt daar niet in voorziet... dan kan je altijd nog aankloppen bij de corporaties... en, uh, en uh, in samenwerking met hun uh, zorgen dat dat wel gebaat wordt. Ja, dus niet helemaal verbod. Nee. Tweede Kamerlid voor de PVV, Erik Lucas. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo dadelijk, kennis en innovatie, is Nederland daar eigenlijk wel goed in? Nou, de lang ranglijstjes liegen niet, Er wordt er zo meer over... is de verkeersinformatie bij Nand zwaan. Er gebeurt niet zoveel in deze ochtendspits, Lara. Gelukkig maar, op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het nu wel even misgegaan. Tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer staat 7 kilometer fieden. Is er is zojuist een aanrijding geweest, de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we het hebben over intriges in de top in China. De problemen stapelen zich op voor de in ongenade gevallen voormalig toppoliticus Bo Xilai. Gisteren werd bekendgemaakt dat er geen plaats meer voor hem is in het politbureau, het hoogste bestuursorgaan van de communistische partij in China. En nu wordt de vrouw van Bo Xilai verdacht van moord op een Britse zakenman. Gaan we over praten met China-deskundige van instituut Klingendaal, Gary van Pinksteren. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat nou met Bo Xilai? Eerst maar eens waarom de maatregelen tegen hem zijn genomen. Nou ja, dit is een, een maatregel die er al een beetje aan zat te komen. Hij is eerst is gezet, je mag niet meer het hoofd zijn van, de, van Chongqing... waar hij zat, dat stad in China, een hele grote stad. Uh, en ze hebben een paar weken nodig gehad om kennelijk echt een zaak tegen hem te bouwen. En nu komen ze dan met wat echt zo'n beetje de grootste zuivering is op dit hoge politiek niveau in China die we sinds lang hebben gezien. En eh, hij wordt ervan beschuldigd dat hij de partijzuiverheid niet bewaakt zou hebben. Dus het gaat echt om een zuivering, dat hij zich niet aan de partijdiscipline zou hebben gehouden. Maar het lijkt steeds duidelijker dat het te maken heeft met inderdaad dat nieuws over zijn vrouw. En dat nieuws is weer naar buiten gekomen via zijn veiligheidsadviseur... die daar met dat nieuws blijkt nu... Uh, waarschijnlijk naar, de naar het Amerikaanse consulaat is gegaan, en dat ook aan de Amerikanen heeft verteld. Uh, en die hebben gezegd: van nou vertel het misschien ook maar tegen je eigen uh, hoofd superieuren en ga er maar mee naar Peking. Hmm. En wat is er gebeurd dan? Want zijn vrouw wordt ervan verdacht de hand te hebben in de moord op een Britse zakenman. Wat is er met deze man gebeurd? Uh, dat weten we niet helemaal zeker. Eerst werd er gezegd door China van nou hij heeft zich doodgedronken. Uh, na die dood is hij. ...snel gecremeerd, zijn alle sporen uitgewist... En, ...en is dat dus de verklaring waar China mee kwam. Maar naar wat nu lijkt... ...is hij heeft zichzelf van tevoren ook gezegd... ...dat hij zich bedreigd voelde door de familie van Bo... ...en door die vrouw, dat hij zich niet meer op zijn gemak voelde. Hij zegt, die vrouw van Bo-Chilei is uh, langzamerhand paranoïde. ...die heeft mij bijvoorbeeld gevraagd om van mijn vrouw te scheiden... ...en om een loyaliteit alleen aan de Bo-familie te sferen. Het is... Uh, te zweren. Hij heeft hele nauwe banden met die familie. Hij heeft bijvoorbeeld de zoon van Borchelij en van deze vrouw aan een plaats geholpen op een hele goede privéschool in Engeland. Een school waar je normaal alleen opkomt als je je al bij je geboorte inschrijft. Um, hij, hij heeft dus hele nauwe banden met die familie gehad, maar het lijkt er nu op dat die vrouw ...zo paranoïde was geworden dat ze hem heeft vergiftigd samen met iemand van haar huishouden. Of dat echt zo is, is natuurlijk, wordt natuurlijk heel erg moeilijk te achterhalen... ...omdat alle bewijzen meteen na het overlijden van die man zijn verwijderd. Maar hmm. het lijkt alsof de Engelsen, de Britten, eh, ook in ieder geval wel in deze richting denken... ...want die zeggen ook dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Kortom, de hele familie Bo staat in kwade ruk. Ja, en het is wel interessant dat die vrouw van Boorn was oorspronkelijk een zeer succesvolle juriste. Was een soort, Die is in Amerika geweest, heeft daar de eerste Chinese rechtszaak tegen een Amerikaans bedrijf op Amerikaanse grond gewonnen. Uh, werd daar gezien een beetje als een Jackie Kennedy, heel goed gekleed, heel, uh, heel ontwikkeld, mooi, uh, wel ingelicht. Um, zij heeft waarschijnlijk ook een beetje aan de uh, leiding gestaan van een informeel zakenimperium rond die woordje waarbij je dan moet denken aan het, uh, ja, aan het toegang geven tot Bochilai... en aan het faciliteren van bedrijven, ook in zijn vorige functie al... die dan iets willen en die dan een beetje politieke steun daarvoor krijgen... of maatregelen krijgen die daar gunstig voor zijn. En dat maakt die zaak ook interessant, want we hebben daar nog niet veel van gezien... maar het kan zijn dat we via deze zaak ook bijvoorbeeld te zien krijgen... hoe die enorme zakelijke imperia rond hoge Chinese leiders nou in elkaar zitten. Want er wordt altijd wel over gefluisterd... maar. Heel harde informatie hebben we daar niet over gehad. Misschien dat we, die in dit geval, dat we daar in dit geval door dit grote schandaal ook iets meer over gaan horen. China-deskundige Gary van Pinkster over de neergang van Bo Xilai. Hoe doet Nederland het als kennisland? Vandaag verschijnt de voortgangsrapportage van de Kennis- en Innovatieagenda 2011-2020. Het doel van deze agenda is om Nederland weer in de top 5 te krijgen. Maar dat lijkt nog niet helemaal te lukken. Alexander rinoij Kant, voorzitter van de coalitie Kennis en Innovatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welke plaats zijn we terechtgekomen? Dat is een. Uh... Eigenlijk een lastige, maar wel belangrijke vraag. Wij meten de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en innovatie op 60 onderdelen maar liefst. We hebben dus eigenlijk 60 metingen, eigenlijk bijna per definitie een gemengd beeld. De optelsom van die metingen maken we op dit moment weer te kijken naar hoe Nederland het doet... op een wereldindex van concurrentiekracht die wordt bijgehouden. En daar doen we het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Want we zijn nu gestegen van de achtste naar de zevende plaats. Je zou dus zeggen, die top vijf plaats komt wel een beetje in beeld... Maar we zijn er op allerlei onderdelen echt ook weer nog niet. Meneer Enelkan, waarom zijn we gestegen? Wat zijn de oorzaken daarvan? Wat betreft onderwijs, onderzoek en innovatie... zijn er echt wel wat goede berichten uit het onderwijs. Ik vind het zelf bijvoorbeeld heel bemoedigend dat de schoolverlaters... de aantallen schoolverlaters, de uitval, teruggelopen is... vergeleken met een jaar geleden. Wat ook heel goed nieuws is, is dat het aantal zwakke en hele zwakke scholen... teruggelopen is. Er is ook echt extra aandacht aan gegeven. Dus dat zijn allebei positieve signalen voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat daar eigenlijk zorgelijk is, is dat het onderwijs voor volwassenen stabiel slecht is. Het is al jarenlang te laag, vinden wij. Als je het vergelijkt met onze grote concurrenten om ons heen... Al helemaal, Dat zou echt hoger moeten. Iedereen is dat ook wel eens. Alleen het gebeurt niet. Nee, maar dan is slecht nieuws natuurlijk dat het kabinet maatregelen wil tegen langstudeerders. Dat is ook slecht nieuws. Dat hoort daarbij. Er zijn allerlei manieren waarop je het relatief aantrekkelijk of juist onaantrekkelijk kunt maken... voor mensen of wat latere leeftijd om toch nog nabij te gaan scholen. En dit soort maatregelen helpt juist niet. In het algemeen moet je zeggen dat die hele leven lang werk waar we al zo lang over praten... eigenlijk onvoldoende van de grond blijft komen. Echt een punt van aandacht voor de komende jaren. En we hebben onszelf tot 2020 gegeven om die top 5 ook echt te halen. Dus we hebben ook nog wel weer gelukkig nog even de tijd. Ja, nou nog even dan. Uh, wat vindt u ervan dat het kabinet, dit kabinet geld inruimt voor prestatiebeloningen voor uh, docenten en leraren? Gaat dat daar helpen wordt, om in die top 5 terecht te komen, denkt u? Daar wordt heel verschillend over gedacht. Er is niet echt één eensluidende opvatting over. Je zou denken dat het zou moeten helpen. Maar docenten zelf zijn er in ieder geval in grote aantallen. Heel ongelukkig over. Zouden eigenlijk liever het geld wat daarin gestoken wordt besteden... om bijvoorbeeld iets meer voor dat passend onderwijs te doen. Dus daar zijn de meningen werkelijk over verdeeld. We zijn natuurlijk allemaal voorstanders van betere prestaties. Daar gaat de discussie helemaal niet over. Die kunnen ook beter. De vraag is eigenlijk vooral of dit een goed instrument is. Wat kan er in het uh, kathuis gebeuren om, om Nederland in die top 5 te, te krijgen? Want er wordt wel gezegd, ja, zo'n crisis kan ook een mooie aanleiding zijn om te innoveren, om te herstructureren. Zou dat, zou dat kunnen, terwijl je ook tegelijkertijd bezuinigt? De bezuinigen is natuurlijk altijd voor kennis slecht nieuws. Want eh, het is op dit moment al zo dat we minder uitgeven per hoofd van de bevolking dan de landen waarmee we willen concurreren. Dus vanuit dat perspectief moet je hopen dat er eigenlijk vooral niet bezuinigd wordt. Wat wel zo is, is dat in tijden van bezuiniging mensen nog eens extra gaan nadenken over hoe ze hun werk kunnen inrichten. Of dat misschien wat slimmer of handiger kan, wat minder bureaucratie, wat meer dingen zelf regelen. Eh, nog eens goed nadenken over hoe je het werk organiseert. Dat ze allemaal heel positief kunnen zijn. Dat moeten we ook vooral doen. Al met al wordt er, eh, relatief gezien, minder geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek... als we het vergelijken met koplopers internationaal, eh, bijvoorbeeld in Scandinavië. Ja. Kunnen we dat ooit halen, wat het geld dat daar geïnvesteerd wordt in, in het onderwijs? Maar natuurlijk kunnen we dat halen. Het is echt een wonderlijk misverstand dat het niet zou kunnen. Zij kunnen het namelijk ook en ze hebben net zo lastige opgaven in hun economie. Maar ziet u het, het gebeuren in Nederland? Uh, ik hoopte dat ik het had zien gebeuren bij de laatste kabinetformatie. In alle eerlijkheid, toen is het echt onvoldoende gelukt. Uh, en dat zijn toch de momenten dat de grote beslissingen genomen worden. Uh, de volgende keer dat dat gaat gebeuren, moeten we er opnieuw vroeg bij proberen te zijn. En de lippendienst die eigenlijk alle politieke partijen aan onderwijs, onderzoek en innovatie bewijzen, vertalen in harde financiële voornemens. Dat is eigenlijk de grote kans. Het zal nu heel moeilijk zijn de komende jaren extra geld te vinden. Wij hopen vooral dat de bezuinigingen tot een absoluut minimum liefst nul beperkt ja, blijven. dan komt 2020 wel heel snel dichtbij. Ja, natuurlijk, dat doet het ook. We gunnen onszelf die wat langere horizon... maar we houden heel precies bij of we de goede kant uitgaan. En de kennis- en investerings- en innovatieagenda laat zien dat dat op onderdelen echt wel zo is... maar dat er ook echt wat onderdelen zijn... waar dan nu een rode indicator bij staat... We hebben nog heel, heel veel werk te verzetten. Ik hoop natuurlijk dat dat gaat gebeuren. Ja, en als we het onderwijs even daar laten en een stap verder gaan... naar het bedrijfsleven, daar waar het geïmplementeerd moet worden... gaat dat goed met dat topsectorenbeleid wat we hier hebben? Wij zijn eh, op zich heel positief over de gedachte... dat je innovatiebeleid moet concentreren op één ministerie... en ook moet concentreren op een beperkt aantal terreinen. Dus dat is allemaal... Positief. En als de samenwerking tussen het bedrijfsleven en met name het onderzoek vorm krijgt, zoals iedereen dat hoopt, dan gaan we echt de goede kant op. Dat is nog wel voor een deel een experiment. Het is net begonnen, waar er nogal wat zorg over is, is met name de financiering van het fundamentele onderzoek. Daar gaat het kabinet publieke middelen terugnemen, maar het hoopt ja. dat daar dat fiscale weg gestimuleerd private middelen voor in de plaats komen. Het is echt... De vraag of dat gaat lukken, ik hoop het natuurlijk ook, maar we weten het gewoon op dit moment echt nog niet zeker. Ja, is er enig zicht op dan die private middelen? Ziet, ziet u dat gebeuren? Er is want, zeker de, de, die, zicht op. De industrie houdt natuurlijk, en de investeerders houden ook een hand op de knip. Uh, er is natuurlijk zicht op, want de uh, industrie is slim genoeg om zelf ook te realiseren dat innovatie niet moet stoppen als de economie tegen zit. Dus er wordt nog steeds heel veel geld geïnvesteerd in R&D, zoals dat heet. In Nederland overigens toch relatief te weinig. Dat is eigenlijk probleem één. En wat we nu met name hopen, is dat de fiscale stimulansen van dit kabinet... De onderneming ertoe zal verleiden in dat fundamentele onderzoek... ook wat meer te gaan investeren. Ik sluit het echt niet uit. Ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Maar we moeten ons realiseren dat dat op dit moment toch nog redelijk onzeker is. Want is dat ook wat de Scandinavische landen zo succesvol maakt? Fiscale stimulering? Dat is onderdeel van het pakket, maar er zit natuurlijk in elk succesvol land... ook een grote bereidheid van de publieke sector om dat fundamentele onderzoek... wat misschien over, over, overmorgen tot een spectaculaire toepassing leidt... ook nu vandaag de dag al royaal te financieren. En het goede nieuws over Nederland is dat er heel veel reden zijn voor die financiering... want Nederland op zich uitstekende onderzoekers heeft. We zijn wereldwijd aan de top waar het gaat om wetenschappelijke productiviteit. Er wordt ook de impact gemeten van wetenschappelijk onderzoek. Die is in Nederland heel hoog. Dus we hebben echt reden om tegen de overheid te zeggen... we kunnen het we zijn er getalenteerd voor. We hebben de aanleg in huis. Gun ons de kans om internationaal te blijven excelleren. Wij horen een oproep aan het Katshuis om te blijven ook investeren. Heel graag. <laughs> nou, benieuwd of ze naar u luisteren, meneer Rinaldkamp. We zullen het merken. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo dadelijk kijken wij natuurlijk even met een schuin oog naar de beurzen. De opening na negen uur in verband met de onrust rond Spanje. Ik zou zeggen, blijf luisteren. De mag niet gebruikt worden om inhoudelijk een positie te kiezen tegenover een besluit van de minister om tot uitzetting over te gaan. Kijk, Leers probeert in ieder geval nog bevoegdheden te scheiden. Want zomaar overvoelen, dat kan ook niet. Er is maar één landsbestuur, dat zit in Den Haag. Dat zit niet in een of andere gemeente. Anders krijgen we allemaal koninkrijkjes en dan woorden. het één grote rotzooi. Dat, dat moet niet zo zijn.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 In Nederland sterven jaarlijks 5.000 mensen aan de gevolgen van een ernstig ongeluk. Vaak omdat het bloed niet meer stolt. Vanavond een labirint: nieuwe inzichten en een nieuwe aanpak op de EHBO, waardoor meer patiënten overleven. Om 10 voor 9 Nederland 2. Vertrouw in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,9% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Dit is Radio 1.